Break his track, cause he's mystical, and this is his party. I see it half a million times. She can play for or rewind. I won't mean, always do what she decides. Cause she's got the key to getting you started. Hey. All I'm mad. Cause there's nothing you can do. All I'm mad at, she's taking over you. All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 De meeste daarvan staan buiten de Randstad. Volgens de inspectie stemmen zeer zwakke scholen het onderwijs veel minder goed af op de verschillen tussen de leerlingen. Dat komt bijvoorbeeld door leerkrachten die te lang bij de school werken en weinig zien in vernieuwing. Kinderen die extra zorg nodig hebben zijn dus slechter af op zeer zwakke scholen, zegt de inspectie. In het rapport staat ook dat de scholen moeilijker aan goed personeel kunnen komen als ze als zeer zwak zijn beoordeeld. Informateur Roosentaal gaat eerst bekijken of het zin heeft om te gaan onderhandelen over een Paas Plus coalitie. Hij ontvangt komende maandag daarom de leiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Roosentaal besloot tot deze verkenning, die hij een tussenstap noemt... naar aanleiding van de gesprekken die hij vandaag voerde met de fractieleiders. Paas Plus heeft alleen de voorkeur van PvdA, D66 en GroenLinks. VVD-leider Rutte ziet daar juist niets in heeft na het mislukken van een rechtse coalitie... de voorkeur voor een kabinet met PvdA en CDA. Dit zogenoemde middenkabinet biedt volgens Rutte... in deze omstandigheden de beste garantie... om het herstelbeleid vorm te geven. De handgeschreven tekst van een liedje van John Lennon... heeft 1 miljoen dollar opgebracht op een veiling... bij Sotheby's in New York. A Day in the Life staat op het Beatles-album... Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band... dat in 1967 verscheen. De koper van het velletje papier met de tekst met verbeteringen is een Amerikaan. Meer is niet bekendgemaakt. Het weer. Vanavond in het zuiden nog wat lichte regen. Minima vannacht rond 9 graden. Morgen veel wolken, geregeld buien en een stevige noordwestenwind. Temperatuur 13 graden op de wadden tot 16 landinwaarts. Dit was Zandvoort het. heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomer zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met. met nu. Zie het. We are coming to you. We are coming to you. We stereo you. We want you to you. this. to We Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Om da te pakken va bene, zit u la par la mie z'n americano, kwanna se fa la mola sotto luna, om me te vènen cave di ai l'americano! Ik Joey, dat, dat klinkt lekker, hè? See it in de house. Jouw vrijdagavond is weer begonnen. Jolanda, be cool. We no speak, no Americano. Joey, jij zit al helemaal in het WK, hè? Je hebt je toetertjes al helemaal, uh, helemaal klaarstaan. Volgens mij uh, wordt het morgen een hele wedstrijd uh, voor jou. Of uh, ga je niet kijken? Volgens mij is ik dan nog te slapen, maar... Uh... Nou ja, half twee. Dat Nederland zelf al uh, aantreedt. Ja, zo erg met jou. Nou ja. Als je, als je uh, lang doorgaat. Maar ja, zover zijn we nog niet. Zie het in de house. En dat betekent drie uur lang hele vette beats. Zo anders, zoals deze plaatje. Jolanda, be cool. We no speak no Americano. En wat hebben we nog meer vanavond in de show Joey? De lijn nu van Pleasure Island. Wat morgen plaats zal vinden. Uh, Dirty Dutch First of the World. Wat morgen ook plaats zal vinden. Heb ik nog een laatste update over. En nog over de CD festival. En een strandfeest bij BLM 9. Oké, okay, nou ja. Onze Twitter rubriek. Hij... Gaat ook weer van start. Vorige week hadden we René Ames. Dus deze week doen we gewoon eventjes een flinke portie tweets. Wat hebben we nog meer? Rond de klok van 10 voor 10 natuurlijk. De partykite. En Joey, hebben mensen aanmerkingen op onze show? Onze mailbox, hij staat gewoon open. Dus... Stuur dan een mail naar seeit.seefemzalver.nl. En wie weet, haal we hem gewoon eventjes in de uitzending. Wij gaan we door, zoals we hadden al gezegd, met hele vette muziek. Dit is een favoriet van mij: Carrie Chaos. My love is free in the 2010 remix Je gaat het vast en zeker hier nog vaker horen Hier, wij zien het Ik zie hier al leuk voorbij komen van Chesso en Sebastian en Crosso. Met Fufu Celas en alles. Helaas hadden we maar beeld hier op de radio, zouden we zeggen. Maar daar waren we tv geweest. Carry Chaos My Love is Free 2010. En dat brengt ons bij het volgende nieuwtje, Joey. Aanstaande zaterdag organiseert Art of Dance in Crazyland voor de zesde keer een gezamenlijke event Pleasure Island op Java-eiland van Amsterdam. Na twee succesvolle edities op dit terrein keert het festival eindelijk terug naar haar geboortegrond... ...welke een van de mooiste festivallocaties van Nederland is. De organisatoren maken de timetable en de laatste informatie bekend rond Pleasure Island. Het programma het boekje van Pleasure Island ziet als volgt uit, waaronder de main stage Met om 1 uur tot 2 Quinten, van 2 tot 3 Billy de Klit, dan Michael Burian ...om 4 uur Marco V, om 5 uur Eddie Halliwell, om half 7 Rank 1 versus Jochen Miller... ...gevolgd door Randy Katana, Artento Tiffany, John O'Callaghan en om kwart over tien Mike S. En deze stage is hosted bij MC Stretch. Dan de x Star stage met Robert De Hero, Roog, Claire en Sheila Hill... ...om half 6 Lucian Ford, gevolgd door de Flexicon en Jazia. En als afsluiter om tien uur Rio El Canario. Dan door naar de Madhouse Showboat met Frederica Bas, Rico Vella. En dan weer Sean, gevolgd door Ricky Romero. En dan weer Sean om 7 uur, gevolgd door Lucky Charms. En als afsluiter geladen featuring Lady B. Heb je na 11 uur nog genoeg energie over? Dan kun je na afloop van Pleasure Island koe zitten naar Club Panama in Amsterdam. Hier vindt de officiële afterparty plaats op Pleasure Island. Je kunt hier nog meer plezier krijgen op de beats van de aantal DJs die ook Pleasure Island zullen knallen. In Area 1 ga je los op Mike S., Cozy. ...Goya Vita en Admission... ...waar ze al twee 2 biedt voor Frederica Bas, Rico van Vella en de Funky Bastard. De deuren van de afterparty van Pleasure Island zijn geopend van 11 tot 4... ...en de tickets kosten 15 euro... ...die aansluitend verkrijgbaar zijn aan de kassa van de Panama. Art of Dance of Crazyland willen graag benadrukken... ...dat parkeren in de nabijheid van Java Island zeer lastig is... ...en bovendien erg duur. Maak daar nog gebruik van de transferia in Amsterdam. Op de wedstrijd van Pleasure Island vind je de link terug... ...die een overzicht biedt van verschillende transfereren in Amsterdam. De organisatoren raden daarom aan om met het openbaar vervoer te komen. Neem vanaf Amsterdam Centraal, Tram 26 en stap uit bij de halte Kattenburgerstraat. Vanaf hier is slechts enkele minuten lopen waar je de signing volgt. Op het terrein van Pleasure Island zijn kluisjes stuur. Gedurende het festival kun je een kluisje hier huren om je spullen in te stoppen of eruit te halen. Op last van de gemeente Amsterdam mag de voetbalwedstrijd Nederland-Japan niet worden uitgezonden op het festivalterrein. Kaarten en VIP-kaarten op Pleasure Island zijn nog verkrijgbaar via www.artofdance.nl, crazyland.org en alle Primera winkels. Ga voor alle overinformatie over het evenement naar pleasureislandsfestival.nl. Oké, okay, dus je moet een keuze maken tussen voetbal of een leuk dansfeest. Nou ja, ik zou gewoon gaan voor een dansfeest. Het voetbal, dat, dat komen ze toch wel door. Hé hey Joey! Het wordt nog een uh, druk uh, avondje of middagje eigenlijk. Uh, als je zo kijkt uh, naar de uh, feesten die er morgen op stapel staan. Dat klopt, er zijn echt zo gigantisch veel festivals en grote feesten morgen. Het is echt niet normaal. Gaan we dat ook merken straks in de Partyguide? Ik kan even een festival-editie maken. Je kan een festival-editie. Nou ja, straks rond de klok van 10 voor 10. Hoor je wat Joey ervan gebakken heeft? Kim Vee, die heeft ook een lekker hitje gebakken. Wat zeg ik? Hitje? Noem het maar gewoon een hit. PS op size Records. Helemaal goed. Helemaal leuk. Hier natuurlijk op jouw CWM Zandvoort. Dit is tot 12 uur. See it. Even terug zegt Kim Faye, PS. Ja, we hadden al gezegd, een heel druk festivalweekend, zo mag je het wel noemen. Want wat hebben we nog meer morgen op stapel staan? Het is bijna zover. Nog één nachtje slapen, of één nachtje feesten, voordat de lange wachten dubbel en dwars wordt beloond. Dirty Dutch lanceert dan haar eerste outdoor Festival editie. David Geta is inmiddels uitgegroeid tot een echte kameraad van Dirty Dutch... En zet het indoor main stage van het Dirty Dutch festival een waanzinnige en exclusieve performance neer. Met zijn toegewijde steun aan onze helden draagt hij een grote steen bij aan een overweldigende succes van Dirty Dutch. Het was onvermijdelijk dat de eer van deze samenwerking David Geta als een triomferen op Dirty Dutch versus the world. Er wordt momenteel keihard gewerkt door de organisatie om een waardige eerste editie van het nieuwe festival neer te zetten. Aanstaande zaterdag trekt Nederland dan ook in grote getalen uit om met elkaar Dirty Dutch aan het Almeerstrand strand te vieren. Mr. Grootmeester zijn optreden niet tussen half acht en negen op het indoor mainstage op Dirty Dutch. Met succes van onze nationale DJ-helden lijkt onze liefde met name het Amerikaanse publiek... ...die onlangs van DJ Chucky tijdens een uiterst succesvolle drieweeks Amerikaans tour heeft mogen genieten... Ook Afrojack, Jack, die zijn samenwerking met David Guetta bezegeld heeft, met de release van hun eerste single Loud and Words, die glansrijk op 1 op de b charts charge heeft grote internationale publiek inmiddels weten te bereiken. Sunny James en Ryan Marciano zijn maar liefst drie keer uitgenodigd als gast-DJ door de Swedish House Mafia in Ibiza, waar zij het eiland eens flink op hun kop zijn gaan zetten. Ook Sidney Samson is als gast-DJ diezelfde patjaar door niemand minder als Eric Morel uitgenodigd. En mogen duidelijk zijn: we hebben hier te maken met een nieuwe gouden generatie. Een rijke oogst van Nederlandse helden die de rest van de wereld in extase brengt. Sunilides en Ryan Marciano, die als kruisraket de Nederlandse Dancing volledig wisten te verrassen, zijn klaargestoomd voor de tweede fase in hun carrière. Met hun eigen steeds op Dirty Dutch mag gesproken worden van een ware hoofdrol. Vastberaden om een internationale doorbrek te bewerkstelligen, bereiden zij zich voor op een fantastische zomer. Na een recente remixes van Sharon, Zanne Kleineberg en Cascade... ...staat het telefoon roodgroeiend voor dit gouden duo. Studio James en Ryan Marciano zetten de Amazon Project een verwoestende eigen sound neer... ...en Nederland volgt. Are you ready? Helaas moeten wij buiten al het goede nieuws onze grote spijt ook meedelen... ...dat Dennis Ferrer al zijn optredens de komende tijd heeft moeten cancelen... ...in verband met gezondheidsredenen. En zo ook Dirty Dutch. Wel kunnen wij gepaste trots melden dat de waardige vervanger hebben gevonden in de internationale held van eigen bodem, namelijk Sander Kleinenberg, die de Amazon steeds zal komen versterken. De keuze was makkelijk gemaakt gezien onze Amazon-host onlangs bij Sander in de studio hebben gezeten om een waanzinnige mini-mix van de track This Is Our Night te hebben gemaakt. Als klap op de vuurpaal gaan Sunny en Ryan ook nog eens met hun eigen waanzinnige zet trakteren. Dus zorg dat je erbij bent. Aan de voetballiefhebbers onder ons is uiteraard gedacht met een groot WK-scherm. Weer of geen weer. die gigantische mainstay is indoor in de tent van de formaat. Dus dat is geen excuus. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Dirty Dutch First The Worlds via wwwdirty Oké, okay, nou ja, een enorme line-up ook hier bij dit evenement. En ja, voor de voetballiefhebbers, ze kunnen gewoon meekijken. Ga door naar de muziek de Vonkers Rock Your Body in de Chris Crazer remix. Je hoort hem hier natuurlijk op jouw CFM Zandvoort. Zie je het keihard door je speakers op Zandvoorts grootste dansvloer? Mijn naam is DJ JK, samen met DJ Tenhoven zijn wij See It. she talks, the way she moves her body. My heart is breaking, the ground is shaking, you're making me so excited. Please be my guide into the night, you are the key to heaven. Key to heaven. I'm waiting for a little more, just come a little closer. set my world on fire I hope you see the man in me I wanna take this further Please be my guide into the night You are the key to heaven I'm waiting for a little more Just come a little closer I rock your body rock your body I you should let me rock that body Body Rock your body in de Chris Keeser remix Hier op jouw ZFM Antwoord. En dat brengt ons bij het volgende nieuwtje Joey, wat heb jij voor ons in petto? Een week na het uitverkochte Housequake Festival Kwam dus de CD Housequake Volume 4 Binnen op nummer 3 in de trendlijst compilaties En op nummer 4 in de compilatie top 30 Uiteraard is het album samengesteld En aan elkaar gemixt door Housequake zelf Oftewel Roog en Iwerkie Het dynamische duo is bijzonder tevreden met het eindresultaat Warme tracks met en zonder vocalen worden goed afgewisseld op het album. Evenals reeds bewezen en aankomende iets. De mix gaat van start met Love Inside van John Daalbeck. Tevens de Housequake openingsplaat op het Housequake Festival. Bekend van de Housequake optredens, maar nog niet eerder op het Housequake CD verschenen... ...is de a cappella I Need Someone van Ralph Velken. Deze mocht niet ontbreken en is heel mooi te gebruiken op de track The Jungle van You know Me. Donkere drums zijn te horen op Oscar G. en Ralph Falcon's Darkbeat, gevolgd door een goed voorbeeld van de oude track in een nieuw jasje: Underground Solution featuring Jasmine Love Dancing. Dat Housequake muzikaal gezien iets anders is dan wat Roog en Iricky afzonderlijk doen, is al duidelijk. Housequake is meer dan een stoeien met cd-mappen en de beste van de twee werelden. Maar soms hoor je welke invloed uit welke hoek afkomstig is. Zo vormt Roog met Funk Fanic. Een nieuw productieteam. Samen maakten zij de track KT, DNG. Eric's Touch blijft natuurlijk niet uit. Eric Salsa, een plaat die hij ook graag draait, is in zijn solo sets. Eric Salsa bevat samples van het origineel van de band waar Sven Fate in de jaren 80 deel uitmaakte. Nummer 15 van de tracklist is een eigen Housequake-single, People Are People, die begin mei uitkwam met het label Housequake Recordings. Op het album is echter vooral ruimte voor buitenlands succes. De daswoord Yin versus In for the Kill. Weer Spiegels, het gevoel perfect. En ook Table West en Ida Inburg versus Tick Dick. Gura versus Incitability. Bevat een onmiskenbare HQ-factor. Niet op het laatste plaats door de oude vocalen. Housekweek volume 4 en volume 3 en volume 2 zijn nu ook nog te krijgen op bol.com vredeckershop en van leest. De officiële People are People video kan je kijken op YouTube. Ongetwijfeld uh, is er nog veel meer uh, stuff van Housequake. Uh, ja, onder andere bij BLM uh, zijn ze regelmatig te gast. Dus er zullen ongetwijfeld ook wel filmpjes daar te vinden zijn. Ja, zondag 1 augustus uh, is Housequake hier uh, ook weer in Bloemendaal. En ze hebben gewoon geen geluidslimieten. Dus ze kunnen gewoon de volumeknop opengooien. Ja, helemaal leuk, helemaal lekker. Wat komt er dan... Jordi, uh, Your Delicious, Crew Venetics, Jeroenski en natuurlijk Housequake. En Beggy Beggefeet sluit deze avond af. Het begint om 4 uur en eindigt om 12 uur. Kaarten kosten 10 euro in de voorverkoop via www.housequake.nl. En als je net even te laat bent of het nog niet weet wat je gaat doen. Kaarten zijn 15 euro aan de deur. En ja, wij zeggen het, het is altijd de moeite waard. we door met een plaat. Die je morgen ongetwijfeld voorbij hoort komen. Op het feest van Chucky. Chucky! Himself. We can't hear anybody out there. En met deze muziek zo hard aan. Jullie ongetwijfeld ook niet. Dit is See It. We can't hear anybody out there. Wat het lijkt hierbij, zie je het? Normaal de partykaart rond de klok van tien voor tien. Maar ja, Joey heeft af en toe eens zo'n gekke bui en hij zegt, weet je wat? Ik heb gewoon zo'n zin om nu de partykaart te gaan doen. En ja, zullen we dan maar gewoon gaan doen. Ja. De partykaart. En we gaan beginnen met de festivals morgenmiddag. We onder de Loveland Pre-Party vanaf 3 uur. De line-up Jamie Anderson, Remy en Marnix. De kaars kost tot 12.50 Tenzij je in de bezit bent van een Loveland Festival ticket, want dan is het gratis entree. Dan gaan we door naar Pleasure Island op Java Eiland. De kaart kosten 45 euro en het is van 1 tot 12. Een aantal namen om te noemen. Eddie Llewell, Marco V, Renkoan, Jochem Jochen Miller, Rio El Canario, Lucian Ford, Jazia, Headhunters, Pavo, Fausto, DJ Sean... ...Renica Bas, Nicky Romero en MC Buxi. Dan gaan we door naar Dirty Dutch vs. The World, Strand. De kaars kosten 50 euro in het begin vanaf 12 uur. In de lijn staan Chucky, David Getta, Afrojack, Steve Oki, Sidney Sampson, Hartwell, ...Sunny James en Ryan Marciano, Shermanology, Sander Kleinenberg, Gregor Salto... ...Joris Vorn en uh, Quintino featuring Mitch Crown. En nog een aantal andere namen natuurlijk. Dan gaan we door naar de Indian Summer Festival. De kaars kosten 47,50. En op de dance stage staan Tony Chacha, Beggy Bagovic, Iwaki, True House Music, Rehab, Tony Chacha, Lucian Ford en DJ Sean. Dan gaan we door naar de zaterdagavond waar Tiesto zijn kaleidoscoop tour gaat houden in de Heineken Music Hall. De kaars kosten 47,50 en het feestuur van 10 tot 5. Dan gaan we door naar de Official Pleasure Island After Party in de Panama. Die duurt van 11 tot 4 en in de Rijnloof staan Admission, Fredica Bas, Mike S en de Funky Bastards. Dan gaan we door naar I Do Groupies op het Rembrandtsplein van 11 tot 4 in Club Rain. Met Johnny Deff, MC Iman en dan nog Frame Bastards op het Rembrandtsplein in de Escape. Van 11 tot 5, DJ Raimundo, Marcella en Lars Vegas. Dan gaan we door naar de zondag met de strandfeesten. Waar we beginnen met Nope Doop bij Biscuit Vroeger. Die kaartje kost 10 euro en dan uh, beginnen we vanaf 2 uur. In de lijn staan Cindy Sampson, Hartwell, Vader Gonzales, Base Jackers, d Mark Benjamin en Abster. Dan gaan we door naar Smaakstof. Die kost 10 euro en duurt van 4 tot 12. In de lijn staan Juan Sanchez, Bjorn Wolf, Juri Donas en Frankie Zardo. Door naar uh, T.W., 5-year-anniversary in Bloemendale. Want uh, ja, dit uh, begint van 4 uur. Met in de line-up Chucky, Greco Salto, Afrojack, MC Saldi, Lucien Ford, Ricky DiVaro en Leroy Styles. Ongelooflijk, er staat een aardige afterparty eigenlijk. Uh, ja, bij met, in met... inderdaad. Dus uh, nou ja, mocht je morgen niet uh, naar Dirty Dutch Outsiders uh, gaan, dan kun je altijd nog... Komende zondag in de ja, toch wel een kleine herkanting gaan. Want ja, als ik uh, Chucky zie staan, uh, wie weet, uh, zegt hij uh, nou. En Afro Jack. En Afro Jack, uh, nou wie weet, uh, komt David Guetta wel eventjes mee. Dat zou zomaar kunnen. Tenzij zei David Ket dat ze ergens anders moeten rijden. Misschien in Ibiza of zo. Maar uh, ja, misschien wel. Het zijn, zijn zulke dikke maatjes. Je zou het zomaar kunnen verwachten. Efgo-Check uh, en Chucky hebben uh, met David Ket samengewerkt. En Efgo-Check uh, is later met David dan meegewees naar Ibiza. En Chucky ook. Dus, uh... En als ik de tweets uh, mag uh, volgen... dan uh, gaat het aardig uh, goed uh, al onderling. Dus nou ja, wie weet... Tot zover de party uit voor deze week. Gaan we weer terug door naar de muziek. Wat dacht je van deze? Alicia! Hasta la vista. In de Niels van Goch remix. Natuurlijk, bij jou zie je het. Zometeen na de, klok van tien voor, uh, na de klok van tien uur. The one and only DJ Dion Sydney. Om elf uur. Tot twaalf. DJ JK non-stop in de mix. Dit... Is de ritme van Zie het op jouw grootste dansvloer? Dit is CFM. doorheen gooien. Tweet it or be it. Nick Romero. Die zegt, Japan wordt nog eerder wereldkampioen voetbal. Dat Citroën een mooie auto produceert. Een gewaagde uitspraak. De bingo players, die zitten in San Diego. En die vinden het helemaal geweldig. En ze zijn nu onderweg naar Los Angeles. Chesto. Welbekende voetbalfan. En ook uitspraak. Dat hij een grote fan is van Maradona. Leep Luke. Die zit nou lekker aan de sushi. Samen met een bevriende DJ. Wat hebben we nog meer op de Twitter voorbij zien komen. Becky Begovic. Die heeft ook de nodige sloggy billboards gepasseerd. En hij vindt dat ze erg goed kunnen worden gefotoshopt. En dat het erg leuk is gedaan. Hardwell. Die heeft van de week flink zitten werken aan een remix van Frankie Rizardo. Gelijk wordt er gevraagd over en weer van drop hem naar mij toe, ik wil hem graag hebben. Wat hebben we nog meer? Hardwell heeft een mix gemaakt en die wordt vanavond uitgezonden in Chesto's Club Live. En DJ Quinten tot slot, die heeft Fancy Fair 2010 geremixed. En ja, die wordt aan een select clubje DJ's uitgeleverd. Dus hoor je daarbij, dan heb jij mazzel. Ga door naar nieuwe muziek. Crystal Waters versus Balani and Spada. When people come together in a Cracks their own remix. You want me if I see it? Stay tuned.